Volgens minister van Justitie Holder hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan ernstige misdrijven, waaronder moord en afpersing. Hij zei dat de georganiseerde criminaliteit in New York, New Jersey en Rhode Island met de arrestaties een zware slag is toegebracht. Minister Schippers wil dat dure medicijnen voor mensen met een zeldzame ziekte gemakkelijker worden vergoed. Volgens haar is het huidige systeem voor deze geneesmiddelen rommelig. De patiënten moeten vaak elk jaar opnieuw bij een verzekeraar navragen of ze hun medicijnen vergoed krijgen. En daardoor weten bijvoorbeeld patiënten met een levensbedreigende stofwisselingsziekte niet waar ze aan toe zijn. Minister Schippers wil eraan een eind maken door ziekenhuizen verantwoordelijk te maken voor de vergoeding. Daardoor moet het voor de patiënt duidelijk worden welke geneesmiddelen worden vergoed.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 De meeste politieke partijen hebben vorig jaar leden gewonnen. Volgens het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen... steeg het ledental naar bijna 320.000, een toename van bijna 4 procent. Het centrum denkt dat de verkiezingen van invloed zijn geweest op de groei. Het aantal leden ligt nu op het hoogste niveau sinds het midden van de jaren 90. Grootste stijger vorig jaar was GroenLinks. Die partij kreeg bijna 29 procent meer leden. D66 boekte een winst van bijna 17 procent...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 De verschillen in de gemiddelde temperatuur in die drie jaar zijn statistisch gezien te verwaarlozen. Het afgelopen jaar was 100ste graad warmer dan 2005 en 200ste warmer dan 1998. De temperatuur van 2010 toont volgens wmo tot Manjaro aan dat de opwarming van de aarde doorzet. De tien warmste jaren sinds het begin van de metingen waren allemaal na 1997.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt, binnen zit Max van Wezel. Goedenavond. Premier Rutte probeert de Partij voor de Vrijheid ervan te overtuigen... dat er een politietrainingsmissie naar Afghanistan moet. Als ik hem was, zou ik het voorstel doen om alleen Animal Cops te sturen. Nicolette Larsen was in de jaren 70 en 80 achtergrondzangeres bij Neil Jong. Ze mag ook een liedje van Neil opnemen en dat heet hij Love. Goedenavond, welkom bij het Oog op deze Donderdag. De belangrijkste bezigheid van Haagse topambtenaren de afgelopen jaren... vraagt de Amerikaanse ambassade of die misschien weten... hoe je Wouter Bos onder druk kunt zetten. Haal Big Brother erbij. Weer nieuwe onthullingen van Wikileaks vandaag. Dit keer over secretaris-generaal van Zwol... van het ministerie van Algemene Zaken. Nou, is het wel goed voor de onderlinge sfeer in Den Haag al die onthullingen? Vragen we ons af of wantrouwt iedereen nu iedereen? U krijgt het antwoord van politiek redacteur Joost Vullings. Over Den Haag gesproken, maandag houdt de Tweede Kamer dan eindelijk die hoorzitting over de politietrainingsmissie naar Kunduz. Er komen Afghaanse gezagsdragers, er wordt gehoopt op minister van Binnenlandse Zaken Khan Mohammadi en op gouverneur van Kunduz Jek Dalek, vertegenwoordigers van de EU en de NAVO, de politievakbonden, maar wie ook wordt gehoord is oorlogsverslaggever Arnold Karskens. Wat gaat hij zeggen en wat wil Kamerlid Joel voor de Wind van de ChristenUnie nu alvast van hem weten? Hij heeft een broertje dood aan het egoïsme, het consumentisme... en de vreemdelingenhaat die volgens hem West-Europa beheersen. En in zijn toneelstukken probeert hij daar tegenwicht tegen te geven. Regisseur Johan Simons, populair van het Amsterdamse Leidseplein... tot Gent, Parijs en München. Televisiemaker Irene van Ditshuizen... werkte twee jaar lang aan een documentaire over het leven van Simons... en die wordt volgende week dinsdag uitgezonden op Nederland 2. Ze zijn allebei nu al bij ons te gast. Hij komt uit Nooddorp, maar woont in Sevilla in Andalusië. En hij speelt op zijn gitaar de flamenco. En niet slecht ook, want hij wordt tot een van de vijftig beste flamenco-gitaristen van de wereld gerekend. Tino van Sman heet hij. En samen met zijn groep, het Cartini Jazz Project, treedt hij straks live op. Ole En John Jans van Galen selecteerde weer een gedicht voor u uit de duizenden inzendingen inmiddels voor de Touring Nationale Gedichtenwedstrijd. En dat hoort u om vijf voor twaalf. Maar nu allereerst maar eens, tenminste als ik het blaadje op tijd kan vinden... het nieuws van vandaag. Donderdag 20 januari. Iedereen helemaal blij en uit zijn dak gaan. En het was gelijk de hele pers, alles stond op de kop en het was echt geweldig. De klasgenootjes van Sahar hoorden u en die zijn dol blij, die klasgenootjes. Hun Afghaanse vriendin mag voorlopig in Nederland blijven van de rechter. Het Afghaanse gevangen Sahar van Sint-Anne, Maevarist in Nederland, bleuwen. Dat had de rugbank in de Bosjeweld bepaald. En dat is allemaal een flinke tegenvaller voor de minister van Immigratie en Asiel, Gert Leers. Want hij wil dat Sahar vertrekt. En dat wil ook de PVV. Als je uh, nu toch die verblijfsvergunning geeft, zullen er waarschijnlijk ook heel veel andere Sahars komen. Omdat er dan heel veel andere ouders zullen zijn die niet terugkeren naar hun land van herkomst. en zonder uitzicht op een verblijfsvergunning hier toch kinderen op laten groeien. Dus ik ben er bang voor dat het probleem hierdoor alleen maar groter wordt. En dat was, ziet Fritsma, kamerlid voor de PVV. Nou, ze haarzelf is daar allemaal niet mee bezig, al die politieke beslommeringen. Ze is vooral blij dat ze nog een kans heeft op een permanent verblijf... in wat ze haar tweede vaderland noemt. Ja, ik ben natuurlijk wel afgaan, maar omdat ik hier al zo lang ben... voel ik me gewoon Nederlands. Ik kan hier zwemmen, turnen, voetballen. En dat zou daar helemaal niet kunnen. En dat zijn gewoon ook echt dingen die ik graag doe. Behalve de dag van Sahar was het in de media ook nog steeds de dag van Brandon. Want er is nog geen alternatief voor zijn behandeling gevonden. Er wordt goed voor hem gezorgd dat zij staatssecretaris Veldhuizen... nadat ze hem bezocht had. Dus in die zin laat ik Brandon en de mensen die voor hem zorgen... met een gerust hart achter. Brandon zelf vindt het tuigje waarmee hij waarmee aan de muur vastzit soms ook wel een goede oplossing. Althans, dat zegt de staatssecretaris dat hij beschermd wil worden tegen de kracht, de gewelddadigheid... die bij hem opborrelt, dat kan hij zelf niet bedwingen. Maar de moeder van Brandon is het daar niet mee eens. Ze weet zeker dat haar zoon zijn tuig niet om wil. Al is het soms best moeilijk. Je moet het zo zien, als je iedere dag, dag in, dag uit... aan zo'n tuigje ziet, weet je dat het veilig is gewoon. Het geeft je een veilig gevoel. Dus als je dan naar iets anders moet wat je niet kent... Ja, de, dat is een, een onveilig gevoel. En dan nog even over de armoedige performance afgelopen winter... door de Nederlandse spoorwegen en ProRail. De twee kibbelende spoorbedrijven schamen zich. Ik ben treurig omdat voor het tweede achtereenvolgende volgende jaar... ik het hoofd moet buigen voor de reiziger. De reiziger klaagde over defecte treinen... en over een chronisch gebrek aan informatie. Op zo'n moment is ons product niet goed genoeg, ondanks dat duizenden NS-medewerkers hun uiterste best hebben gedaan om het wel goed te doen. De splitsing van de spoorwegen in twee bedrijven, NS en ProRail, moet als mislukt worden beschouwd. Dat zegt de topman van ProRail tegen de Tweede Kamer. Er is te rigoureus geknipt. En waar je rigoureus knipt, moet je plakken is voor Raal gelach omdat NS en ProRail in reclamespotjes vertelden... dat ze dit jaar heel goed waren voorbereid op de winter. Nou ja, dat sloeg natuurlijk als een boemerang op hun terug. Kijk, een konijntje bij die verwarmde wissel. Daar zijn er nog heel veel van, hoor. Er zijn namelijk op dit moment 2300 verwarmde wissels. Helemaal klaar voor de winter. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Leuk, hè? In onze omstandigheden is de dienstregeling op een aantal trajecten aangepast. Ja, en wij zouden de ochtendkrant over gaan. Misschien over Sahar of over Brendan of misschien wel over andere onderwerpen, maar... Helene lekker weet het. Ja, zeker over Brandon. Sommige commentaarschrijvers buigen zich over hem. De Telegraaf signaleert dat de staatssecretaris... na afloop van het bezoek aan de jongen het hoofd koel wist te houden. Natuurlijk zijn de beelden van Brandon deprimerend. Maar instellingen als Serenlo moeten nou eenmaal soms dergelijke pijnlijke keuzes maken... om mensen tegen zichzelf te beschermen, had dus de Telegraaf. En het AD schrijft dat de staatssecretaris... gisteren nog in een emotioneel betoog zei dat dat vastbinden niet kan. Vandaag, na het bezoek aan Serelo, zei ze dat Vastbinden op dit moment de beste oplossing is. Die tegenstrijdigheid is veelzeggend voor de politieke discussie over dit pijnlijke onderwerp, vindt het AD. Politici en samenleving moeten de hand in eigen boezem steken. Verplegend personeel klaagt al lang over een tekort aan collega's om mensen als Brendan te helpen. Maar na het roepen van AGNW gaat ieder weer zijn eigen weg. De helft van de vrouwen weet heel weinig over baarmoederhalskankers, heeft Spits. Zo weet maar 55% van de vrouwen dat je het grootste risico op de ziekte loopt... als je tussen de 30 en 35 jaar bent. Minder dan 40% weet dat je meer kans hebt de ziekte te krijgen bij seks op jonge leeftijd. Dat wil zeggen tussen de 12 en 15 jaar. Bekend is dat van de 30-jarige vrouwen maar 52% komt opdagen... voor het eerste bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker terwijl ze dus de belangrijkste risicogroep zijn. Morgen is de climax van de week actie voeren voor het hoger onderwijs. De Volkskrant en Trouw snappen de zorgen van de studenten, de hoogleraren en de universiteitsbestuurders. Bezuinigingen zijn oké, okay, maar niet op deze manier. In alle vergelijkingen met andere landen... komt Nederland er middelmatig tot slecht af. Het investeert te weinig in onderzoek en onderwijs. Al dus Trouw in het commentaar. En De Volkskrant stelt... Dat Nederland in de top 5 van kennislanden zegt te willen opereren, is met deze bezuinigingen meer een mooie droom dan een echte ambitie. Als zwangere vrouwen lang moeten reizen naar een ziekenhuis voor de bevalling, hebben ze een fors hogere kans dat hun baby overlijdt. Bij een reistijd van meer dan 20 minuten stijgt dat risico met 50 procent. Lijkt uit een groot onderzoek van het AMC in Amsterdam en het UMCG in Groningen. Nederlands Dagblad schrijft erover. Hij heeft geen ervaring met musicals, maar is er toch uitverkoren om de oude Ramses Shaffy te spelen. De 65-jarige acteur Tom Jansen gaat de hoofdrol spelen in de musical Ramses. Eind november gaat hij in première. In de Volkskrant een interview met Tom Jansen. Hij zegt, gek genoeg heb ik vaak gehoord dat ik op hem lijk met die kop en zo en die stem... Zijn nonconformistische houding spreekt me aan. En het zwelgen, de drankzucht, maar ook de gulheid en de vreugde. En op de vraag: kent u die heftigheid zelf ook? zegt Tom Jansen: Oh ja, ik heb ook perioden gekend van het grote zwelgen. Dingen niet kunnen doen omdat ik te veel onder invloed was. Trouwens, op de toneelschool heeft Ramses wel eens geprobeerd me te versieren. In een uh, dronken toestand, uiteraard. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En ik heb ze aan u beloofd: Het Cartini Jazz Project. Wanneer te dé de dime que me quiere, dímelo por Dio, e aunque sia mentira, e aunque no lo sientas, pero... Sí. Y te quiero tuyo será para mi pena, lo mismo que lluvia de mayo y de abril y ten misericordia de mi corazón. Dime que dime que dime que me quiere. Ja. Geweldig, het Cartini Jazz Project. En zij zijn zanger Carlos Denia, bassist Nico Langenhuizen, percussionist Ron van Holland en gitarist flamenco gitarist <gacht> Tino van der Span. En u hoort straks nog een nummer van het Cartini Jazz Project. Maar eerst even uit Den Haag. Want ja, eerst dacht iedereen leuk om te lezen en een leuk kijkje in de keuken, maar nu de kabels vanuit de Amerikaanse ambassade, die vanuit Den Haag richting Washington zijn gestuurd, op straat zijn komen te liggen, wordt het een heel ander verhaal. Het verhaal komt dichterbij en dus ontstaat er discussie. Joost Vullings in Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond Max. Wat is het effect volgens jou van de onthuddingen... op het uh, ja, zeg maar functioneren van politiek Den Haag? Nou, je zag het vorige week al uh, op de persconferentie van uh, premier Rutte... na afloop van de ministerraad, dat hij zei dat hij in de komende contacten... met de Amerikanen het onderwerp wel gaat aansnijden. Op, op welke manier werd men niet duidelijk. Maar het is toch wel logisch uh, om te veronderstellen... dat uh, Nederlandse politici en ambtenaren en diplomaten... de komende tijd voorzichtiger gaan zijn... wat zij gaan vertellen aan, aan ambassadeurs hier in Den Haag... Uh, in ieder geval liet Rutte wel door schemeren dat hij uh, ongelukkig was dat in een van die uh, uh, ambtsberichten vanuit de Amerikaanse ambassade hier in Den Haag naar Washington een koningin Beatrix werd geciteerd. Uh, daar is hij niet blij mee, want ja, in ons staatsrecht uh, kan, kan de koningin kan zich kan niet verdedigen. He, ja. Ja, dus ja, daar was hij echt ongelukkig zeggen. mee. En, en ik heb wel de indruk dat hij daar op zijn minst al een aantal woorden aan gaat wijden. Het leuke van het verhaal, dat het spannende is dat het beeld elke dag verschuift. Gisteren bestond de indruk dat ambtenaren zo'n beetje uit zichzelf... met de Amerikanen zijn gaan praten om hun beklacht te doen over Wouter Bos. Nu, nu begint het te lijken alsof Balkenende en Verhagen daarachter zaten... en hun ambtenaren opdracht hadden gegeven om uh, ja, hun vicepremier te bekladden. Daar komt het op neer. Uh, wie zit er nou achter? Uh, hoe zat het spel in elkaar? Hoe denkt men daarover in Den Haag? Nou, iedereen gaat ervan uit dat de, de twee ambtenaren om wie het gaat... de twee hoogste ambtenaren, de, de secretarissen-generaal van, van Buitenlandse Zaken... in de vorige kabinetsperiode en de hoogste man op Algemene Zaken... dat die toch zijn aangestuurd door hun politieke bazen... dus Balken en Verhagen. Niemand heeft daar hard bewijs voor, maar iedereen zegt... Dat, dat is toch echt de praktijk en het kan niet anders dat het zo gegaan is. Dat hoor je zowel bij, bij PvdA als bij CDA-bronnen. Bij CDA ook. Bij CDA ook, ja. En iedereen vindt het ook, voor ons ook niet, niet goed. Dus, dus uh, niemand wil nog echt uh, zeg, uh, in de media reageren. Maar we hebben verschillende oud bewindspersonen van de het vorige kabinet gebeld. En ah. zowel bij PvdA als bij CDA-ministers wordt gezegd... Ja, dit, dit, dit kan eigenlijk niet, dit is uh, ongehoord. Want, en, want Joost, het was natuurlijk wel bekend... het stond bekend als het vechtkabinet... dus dat de verhoudingen niet harmonieus waren... <lacht> tussen CDA en PvdA kon je weten. Maar, maar dit is toch ontzettend Wild West... Ja, ik bedoel, dat, dat, dat zegt iedereen ook. Dit, dit, dit gaat echt een, een, een stap te ver. Ik bedoel, uh, als je onderling een conflict hebt, dan vecht je dat uit in de ministerraad in de Trijverzaal. En je gaat niet een buitenlandse bondgenoot moet zeggen, aanzetten uh, om binnenlandse politieke doeleinden te verwezenlijken. Ik bedoel, dat druist in tegen het principe van collegiaal bestuur. Dus wat dat betreft is iedereen er heel erg ja, boos over. Maar je ziet ook wel bij, bij PvdA de reacties die je dan off-record the record krijgt. daar worden ook wel hele grote woorden als, nou, dit, dit zou kan eigenlijk alleen maar in een bananenrepubliek. Ja. Dit zijn Afrikaanse toestanden. En dan wordt het ook wel weer politiek. Want uh, ja, het vorige kabinet is gevallen. En toen hebben we natuurlijk een enorme slag om de beeldvorming gezien. Van wie was nou eigenlijk de schuldige? De PvdA of de, het CDA. Ja. En dit komt natuurlijk de PvdA wel uit in het verhaal. Uh, ja, zie je wel. Uh, de, die CDA'ers speelden echt constant vals. En is dat zo? Of, of speelden ze allemaal vals? Nou, dat ligt eraan wie je spreekt. <laughs> ja, kijk, bij het CDA zeggen ze natuurlijk ook van, van, van ja, de PvdA heeft ook dingen gedaan die, die niet kunnen. Maar goed, bij de PvdA bij de komt het nu wel uit om, om deze kabels te gebruiken in de beeldvorming. Tot slot, wat betekent het voor de verhouding, uh, je had het nu over de verhouding PvdA en CDA, die er verder door op scherp wordt gezet. Maar wat betekent het voor de verhouding tussen politici, ministers, staatssecretarissen en de, en de ambtenaren? Want uh, ja, da daarvan komt ook veel op straat te liggen nu. Hè?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 Dat ministers en staatssecretarissen denken... ja, wie is eigenlijk mijn SG? En kan ik daar nu wel op vertrouwen Ja, als er ruzie in het, in het kabinet uh, komt? Uh, ik weet niet of daar een systeemdiscussie over gaat uh, ontstaan. Uh, zover is het nog lang niet. Maar ja, ik, ik denk wel dat, daar, dat er mensen zijn die achter hun oren krabben op dit moment. De verstorende werking van Wikileaks. Dank je wel, Joost Funnings. En Tino van Sman. Hallo. Hallo. Nooddorp, hè? En, en maar al tien jaar Sevilla. Ja, al, uh, de, al twaalf jaar inmiddels zelfs. Ja. Uh, u bent een groot iemand in, in de flamenco's. Ik stel me dat toch anders voor van die gepassioneerde zigeuners en ja. zo. En dan zit er ja, zo'n blonde is lengte, Het gaat niet zozeer om de lengte. Het gaat niet zozeer om de, <laughs> om de grootheid. <laughs> maar wordt u daar gewoon geaccepteerd in Sevilla of? Uh, ja, ja, ja. Beter in Sevilla dan in het buitenland, zullen we zeggen. Nee, Beter dan in Nederland. Want dat moet nog een beetje van de grond komen. <laughs> nou ja, God. ik uh, ben ernstig e e e e e e e tevreden. Jullie zijn hier voor de Flamenco Biennale, die morgen ja, van start gaat. Ja, onder meer in Rotterdam, nog ja, twee steden. Flamenco Festival. Dat, uh, Wat wil dat festival? Uh, nou, onder andere internationale allure. Dat, is echt, uh, dat, dat lukt ze heel erg goed. Dat gaat heel erg goed, dit festival. Het is de derde keer dat ze het organiseren. En ook in Spanje is het echt uh, een behoorlijke impact, het festival. Dus uh, dat gaat heel erg goed. Ja, ze kunnen heel tevreden zijn. Het Cartini Jazz Project. Ja. U gaat weer horen: Carlos, de zanger, Nico, de bassist, Ron, de percussionist, en Tino op gitaar. Dank Yeah <muchas> Dank jullie. Catini Jazz Project. Het optreden is uh, vrijdag in het World Music and Dance Center in Rotterdam. Zaterdag, maar wel in Rotterdam. Bedankt voor jullie komst. Succes dit weekend. Het Tweede Kamer besluit over de trainingsmissie naar de Noordoost-Afghaanse provincie Kunduz komt dichterbij. Volgende week is het Tweede Kamerdebat en de voorbereiding daarop wordt komende maandag een hoorzitting gehouden in de Tweede Kamer. En dan worden dertig binnen- en buitenlandse deskundigen gehoord en één van hun is oorlogsverslaggever Arnold Karskens van dagblad De Pers. Hij zit in studio den Haag. Goedenavond Arnold. Goedenavond. Uh, de, de, weet, je, weet je al hoe laat je gepland staat maandag? Ja, S middags ergens. Ja, ik heb liever <coughs> dat ze in de ochtend plannen, maar nou ja, goed, uh, die, uh, die plek krijg ik niet, dus dat wordt in de namiddag. En hoe lang, hoe lang uh, duurt zo'n uh, ja, verhoor? Mag je het niet, niet, nee. de, Hoe lang word je aan de, aan de tand gevoeld? Nou ja, als, als de mijne ligt een uur, maar uh, dat zal wel <laughs> minder zijn. Want ik heb genoeg te vertellen. Ik kom net vandaan natuurlijk. Ik ben net ja. thuis geweest. Dus, uh, uit Koendoes ook, uit hè? Uit Koendoes. En uh, nou ja, ik, ik ben uh, heel graag bereid om de Tweede Kamer... een beetje voor te lichten over de werkelijke stand van zaken natuurlijk... En, uh, de werkelijke politietraining die nu wordt gehouden door, uh, gegeven door de Duitsers en de Amerikanen. Zijn er al veel Kamerleden die belangstellend hebben gebeld? Van, uh, Hoe is het in Koen mm, Nee, Harry van Bommel van de SP <coughs> natuurlijk. Die heeft me ook voorgedragen om uh, bij de hoorzitting te zitten. Uh, met steun van de Partij van de Arbeid. Hij uh, was eigenlijk de enige tot nu toe. Dus uh, de rest wacht waarschijnlijk gewoon af. Of uh, die heeft de, de krant gewoon gelezen, de pers. En, uh, en die wacht tot... tot, tot, tot tot z'n maand op de vragen kunnen stellen. Dus. En, wat, en wat vertelt u dan aan eerste indruk over, over wat de Duitsers daar doen... en uh, hoe het daar is om uh, politiemannen ja. te trainen? Nou, wat een beetje op deekomt, tenminste daar ben ik bang voor. Zoals Oeris kan op een gegeven moment het gepresenteerd als een opbouwmissie... en uiteindelijk een vechtmissie is gebleken. Ben ik bang dat ze dat je, dat je in Koen hetzelfde scenario krijgen. Het heet dan een politietrainingmissie. Maar als ik uh, dus zelf de, de, de, de trainers spreek... maar, maar ook de, de, de, de hoge politiefunctionarissen van Kunduz... ja, is het eigenlijk een soort paramilitaire opleiding... Uh, waarbij uh, eigenlijk uh, niet zozeer de vraag is van... Uh, leer ons uh, het wetboek van strafrecht kennen van Afghanistan... maar leer ons omgaan met mortieren. Ja, het, ja, het is niet echt verkeersbonnen uitschrijven, zeg maar. Nee, het is, en, en dat, dat, dat kun je dan de regering wel een beetje kwalijk nemen. Van, wees dan gewoon eerlijk. Zeg gewoon van, jongens... Uh, uh, we, we gaan er gewoon knokken. Eh, en, en we sturen een paar van die recluten vooruit... Eh, en met na een training van zes weken. En, en, en dat, is, dat is het werk. Kijk, dus je moet dus zo zien... er wordt heel zwaar gevocht in Koenders. Zeker de laatste maand. Het is nu wat rustiger omdat het gewoon te koud is. Het sneeuwt er ook. Uh -huh. Maar van het voorjaar kun je er uh, gif op innemen... dat het Taliban weer terugkomt. Dat is zeer uh, oplevertig, Fred. U uh, was volgens mij in 2006 ook... toen heeft de Kamer ook een hoorzitting gehouden... maar toen over Oerskan. Uh, daar was u ook bij. Ik, ik kan me herinneren dat u u toen totaal nutteloos vond? Dat u iets had van... de kaarten zijn hier al lang geschud, wat heeft het voor ja, zin? Ja, dat, dat, dat idee heb ik nu ook een beetje hoor. Ik neem zonder meer aan dat uh, kabinet Rutte gewoon uh, een zin doordrijft. En waarom doet u dan toch mee? Nou ja, omdat ik voel dat mijn, mijn plicht al als, als journalist... om in ieder geval uh, het parlement en ook de Nederlandse bevolking... duidelijk te maken van hoe ik tegen die zaken aankijk. En in Hoederskan was ik er natuurlijk al geweest... en ik ben er later nog vaker naar terug geweest. En, en hetzelfde geldt nu voor Koen. Dus ik, ik ken Afghanistan en ik, ik ken de oorlog natuurlijk. Ik ben 30 jaar oorlogverslaggever... En um, dan moet je op een gegeven moment ook je expertise uh, te toon spreiden. En, en nou goed, mijn, mijn... Ik gaf al een beetje mijn mening. Ik, ik vind gewoon dat, uh, ja, dat er toch een, een, een soort mist wordt getrokken... Rond, rond die hele missie en dat is niet terecht. Je moet gewoon heel eerlijk zeggen als, als kabinet... van jongens, dit zijn onze ja. belangen... en dat is met name de steun uh, aan, geven aan de Ze moeten niet doen alsof het daar uh, om wijkagenten gaat. Uh, zeg maar. het, het, ze moeten niet doen alsof uh, uh, daar iets goeds kunnen doen uh, ja. in, in, in politieopzicht. Nou is het misschien toch spannend, en zijn de kaarten niet geschud... want er zijn maar liefst drie politieke partijen die zeggen... we weten het nog niet, en D66, en GroenLinks, en, uh, en de ChristenUnie. Uh, dan kan zo'n hoorzitting toch best veel invloed hebben nog. Jawel, maar het kabinet is niet afhankelijk van de steun van de Tweede Kamer... Hè, om er mensen naartoe te sturen. Nou, dat is nou, nog nooit ja. gebeurd. Nou, niet. officieel hoeven ze het niet eens te hebben. Het zou natuurlijk heel erg mooi zijn als het een breed draagvlak is. Maar uh, de politieke realiteit zegt ons van... Uh, nou, ze kunnen het altijd wel doen. Dus ja, nou, ik, wat, wat, zoals, zoals ik er tegenaan kijk, met uh, mijn commentaar uh, zullen, ze wel, uh, zullen ze wel naar luisteren, uh, het, het kabinet. Dus ze zullen waarschijnlijk met, met, met een tussenvorm komen dat ze zeggen van... ja, die Nederlandse militairen, want die zijn met name dus daar in Koendo's om buiten de veilige kassernepoort uh, te trainen met de recruten. Dat ze zeggen van ja, we zullen bijvoorbeeld een bepaalde straal rond Koendo's, daar zullen we binnen... Binnenin opereren en niet erbuiten. buiten, want hoe verder je buiten de hoofdstad Koen dus komt, hoe gevaarlijker dat meneer wordt. Meneer Taliban. Natuurlijk. Ik kom zo uh, bij u terug, meneer Karskens. Maar uh, we hebben ook die drie partijen waar ik het net over had, D66 en GroenLinks en de ChristenUnie, gevraagd... Van wat voor vragen zouden jullie nou aan getuigen als Arno Karskens willen stellen maandag op die hoorzitting? Nou, uh, één partij is daarop ingegaan, namelijk uh, de ChristenUnie. Joël Voordewind, hij zit in Amsterdam, Go goedenavond ook. Uh, jullie zijn er nog steeds niet uit? Jullie zijn nog steeds geestelijk aan het worstelen met jezelf erover? Nou misschien even vooraf. Arnold Kaskens zegt uh, trouwens grote waardering dat hij uh, daar naartoe is geweest. <hijst> en dat heeft hij ook inderdaad uh, een paar keer naar Oeruzgan gedaan. Ik heb daar eerder wel mm -hmm. contact met hem over gehad. Maar wat hij zegt over dat de politieke realiteit zo is dat de regering altijd wel doorzet, ja dat wordt niet uh, gestaafd door de feiten. Uh, elke missie is tot nu toe besloten door een, een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Dus als die er niet komt, geloof ik absoluut niet uh, dat die missie doorgaat. Maar dat vooraf. Ja. Uh, ja, maar zijn eisen... jullie er al uit? Weten mm -hmm. jullie al wat jullie, of je ja of nee gaat zeggen? Of mm -hmm. nog nee, dat helemaal weet ik. niet? Ik heb uh, met mijn fractie afgelopen dinsdagavond een expert, een deskundige bijeenkomst gehad met een aantal militairen, stuk of vier, vijf. Mm -hmm. Een aantal veiligheidsdeskundigen, ook uh, politietrainers, uh, uh, internationale juristen, uh, Klingendaal was erbij. Uh, nou, ik heb zo'n veertig vragen gesteld, allemaal feitelijke vragen aan het kabinet. En uh, we hebben uh, zaterdag nog een, een, een grote dag met de achterban waarbij we goed luisteren naar de achterban. En maandag natuurlijk die belangrijke hoorzitting. En onze belangrijkste vragen zijn eigenlijk één, is het zinvol om die missie te doen? Hè? Heeft het effect, ook op de wat langere termijn, om die politietraining uh, te doen? Twee, uh, is de veiligheid gegarandeerd voor onze militairen, voor zover dat natuurlijk mogelijk is? Het is uh, geen Denemarken. Mm -hmm. Uh, een andere vraag is, uh, hoe zit het met. Uh, uh, kan je daar daadwerkelijk wat doen voor bijvoorbeeld de positie van de vrouw? Maar ook uh, vinden wij als christenen niet belangrijk de positie van religieuze minderheden zoals christenen? Op dit moment staat er de doodstraf op het bekeren naar het christelijk geloof. Nou ja, dat, dat, uh, als wij daar uh, naartoe gaan, vind ik dat ook een hele belangrijke Dat gaan we ook inbrengen. Ja. Zullen, zullen we het even meneer Voor de Wind even aan Arnold Karskens voorleggen? Die drie punten die u noemt, want hij komt net terug uit Koendoes. Uh, kan het zinvol zijn, Arnold Karskens, zo'n politiemissie? Nou ja, ja wat versta je onder politie politiemisie? Dat, dat, dat is natuurlijk de hele discussie. Kijk eens, wij verstaan onder een politie uh, mensen die inderdaad... Uh, uh, mensen die de hard uh, rijden tegen te houden naar een bond te geven. Maar daar, en ik heb ook met verschillende hoge politiefunctionaren gesproken... Die zeggen van nee, we willen omgaan met uh, het leren rijden van uh, uh, gepanzerde voertuigen. Z hun perceptie. Ze willen is gewoon, meer militair worden ja, ze, hebben, ze willen gewoon een checkpoint overleven. En daar worden ze ook op getraind volgens de Duitse uh, uh, trainers... En, en dus het, he, het heeft veel meer te maken met de militaire tak. Militair optreden dan dat de politie is. Dus het, het is eigenlijk een, een verkeerd woord, politietraining. Okay, te, tweede vraag van Joop voor de wind. Is de veiligheid wel gegarandeerd? Nee, dus, nee het is absoluut niet gegarandeerd. Kijk eens, dat is ook het grote verschil tussen Oeriskan. Oeriskan dus nou, was dus een vechtmissie. De militairen gingen naar buiten, de poort. Hadden alleen maar oog voor de tegenstander, de Taliban. Maar nu, en dat maakt het ook veel linker voor de militairen... moeten ze aan één kant dus de veiligheid uh, garanderen van... De marechaussee en, en, en de recruten. En aan de andere kant moeten ze ook nog een oog hebben voor een eventuele uh, Taliban-aanslag. En, dat is ook nog het punt, kijk eens, dat is gewoon loopwerk natuurlijk met die recruten. En dan heb je veel meer kans op, op, op, op beddenbommen, heb je veel meer kans op zelfmoordaanslagen. En het derde punt van de ChristenUnie: uh, kunnen die trainers en die, uh, die politieagenten ook, ook wat doen voor, voor minderheden, voor vrouwen, maar ook voor christenen? Nee, dat is. Ja, ik, ik, ik, Jawel, die kent mij ook natuurlijk. Ik ben ook heel vaak in Irak geweest en zo. En ik, ik steun hem er ook heel erg in, hoor. Ik vind dat minderheden ook in Afghanistan veel beter beschermd moeten worden. Dat is nu absoluut niet zo. Dat zou ook een punt uh, kunnen zijn. En ik hoop dat hij dat ook inbrengt. Um... Nou ja, en die vrouwen... ja, kijk eens, dat, dat, dat zei ik al tien jaar geleden... in 2001 was ik natuurlijk ook in Afghanistan... toen wij de Amerikaanse aanval... toen zei ik al van dat bij de Taliban... hier worden de vrouwen onderdrukt... omdat het zo wordt voorgeschreven... maar bij de Noordelijke Alliantie die toen vocht tegen de Taliban in het Noorden... was het gewoon cultureel bepaald... dat ze een burka dragen, snap je? Dus, eh, je weet niet de, veel beter de, wat dat het, het, het, het, het, het is lood om oud ijs. Je hmm. moet niet denken dat de huidige regering... Uh, het beter voor heeft met de vrouwen dan, uh, uh, dan, dan eigenlijk de Taliban. Eigenlijk, dat... en, zo, en zo is het, dat wil ik er nog even duidelijk bij ja. hebben... dat veel vrouwen zich onder de Taliban veilig voelden. Hè? Want toen waren er geen verkrachtingen en die gebeurden nu wel. Arnold Kuiskens. Nog even terug naar Joël Voordewend van de christenen Ja, het, het is dus helemaal geen politiemissie, begrijp ik. En het is levensgevaarlijk. En Nou, voor vrouwen en christenen gaan ze zeker niks doen. En de, de, de, misschien waren de Taliban nog beter voor vrouwen dan de huidige. Ja, dat zijn geen hoopvolle geluiden als ik het zo hoor van, uh, van Karskens. Hij komt er natuurlijk net vandaan. Uh, het zijn natuurlijk vragen die ik niet alleen aan Karskens voor ga leggen... maar ook aan uh, de mensen die daar zitten, de Duitsers die, uh, die daar op dit moment trainen. Kijk, als hij zegt uh, het worden een soort paramilitaire trainingen... ja, kijk, wij weten natuurlijk ook wel dat we geen padvinders daar gaan opleiden... en dat de situatie wel degelijk anders is dan uh, bij mij hier in Amsterdam... Uh, daar moeten we geen illusies over hebben. Ik vind het dat het kabinet daar eerlijk over moet zijn. Uh, dat deze mensen. Kijk, het bestaat ook uit twee delen. Aan de ene kant de Eupelmissie, waar je wel binnen de muren traint uh, van het kamp. En het hogere kader vooral uh, probeert te bereiken. Maar aan de andere kant, als je alleen die bereikt en niet uh, de gewone politieagent in de straat. Ja, dan heb je wel het hoge kader bereikt, maar uh, dan gebeurt er nog niet zoveel uh, op de straat. En daar uh, zijn de gevaren. Dat, dat neem ik uh, meteen van Karskens aan. Dat, bedoel, dat was in Oerenskamp toen we erheen gingen. En, en dat zal in hier, dus niet ik, anders zijn. Minder, uh, Want de, de, de incidenten zijn minder dan in Oerenskamp. Maar uh, gevaarlijk, uh, gevaarloos is het niet. Ik bedoel, Anders zouden we naar Denemarken gaan. Hm. Ja, betrekking... Zou ook een oplossing kunnen zijn. Ja, maar, maar goed. Dat we we nou Noor, Noor, ja. Noorwegen sturen. Hey, ja. Ik dank jullie beiden heel hartelijk voor het geven van uh, de, de beschrijving van Arnold Karskens en politieke vragen van Joel Voor de Wind. En maandag gaan jullie uh, de vaste overvinden. Zeker weten. Gaan we doen. Sing you sinners Just wave your arms all about Let the Lord hear you shout All that music right out Sing you sinners Wherever there's music The devil kicks He don't allow music By the river sticks You're wicked and you are to pray You all misbehave If you want to be saved Sing you sinners Drop everything, let that heart, money ring, up to heaven and sing. Sing you, sinners. Just wave your arms all about. Let the Lord give you shout for that music right out. Sing you, sinners. Aaron McEwen, een van die zangeressen die bezig is de traditie van de Big Band muziek uit de jaren 40 en 50 weer nieuw leven in te blazen. Het heette senior Sinnes trouwens. Hij wilde tijd nemen om de complexe werkelijkheid door te laten dringen. Hij durfde te denken. Mooie woorden bedoeld aan het adres van regisseur Johan Simons. Enorm gewaardeerd op dit moment. Hij geeft op dit moment leiding aan de Münchner Kammerspielen in het uh, Duitse Beieren. En hij staat morgen met het stuk Hotel Savoy in de Amsterdamse Stad Schouwburg. Documentaire maakster en Nipkoff-prijswinnares Irene van Ditshuizen... wil het geheim van Simons weten en volgt hem twee jaar lang. Ze zitten allebei, Johan Simons en Irene van Ditshuizen... in Studio de Smet in Amsterdam. Goedenavond allebei. Goedenavond. Uh, Johan, hoe is het om twee jaar lang door een documentaire uh, gevolgd te worden? Is dat gekmakend of valt het mee? Nou, kijk, iedereen die uh, duwt gewoon door. Dus uh, of je dat nou leuk vindt of niet, ik, uh, ja. het goede aan iedereen is dat je hele serieuze gesprekken met hem kan voeren. Dat vind ik altijd heel erg prettig. En lachen. En lachen, precies. Maar je duwt wel door. Iedereen duwt hartstikke door, ja. Iedereen, is dat zo? Ja, maar het moet ook bij Johan. Want? Nou ja, anders dan zit je hele andere dingen plotseling met z'n allen te doen. Dan, dan is hij er niet, of dan belt hij, of dan is hij ergens anders aan het werk. Is het een lastig man om mee te werken? Nee, ik vond het wel grappig ook. Ik heb echt heel veel gelachen. Je, bent en ik, grappig je moet wel ook. doorduwen, ja. Waar zit het lastigheid in? Het lastige is dat iemand zo druk is en zo bezeten... dat je je hele tijd moet zorgen dat je je eigen plekje vasthoudt. En dat moet denk ik iedereen wel doen in zijn omgeving. Zorgen dat hij erbij bl blijft. En hij, hij is ook voortdurend in vier steden tegelijk, lijkt het, als je de film ziet. Ja, maar dat is ook zo. Hoe, hoe, hoe... hoe ja, dat, dat kan hoe, Johan uh, zelf weten. Ja. Ik ben verbijsterd over de, her, de hoeveelheid uren werk. Overal en echt internationaal. En dat weten echt, denk ik, heel weinig mensen. Want Johan Simons, en actief in Amsterdam, en in Gent, nu in München... maar Parijs komt er ook tussendoor. Ja. Hoe doe je dat? En nu uh, in 2012 een opera in Madrid. Um, ja, ik... Uh, en, en nog gelukkig getrouwd ook. Um, dat komt ook in de film voor je. Ja, uh, maar... Uh, ja, hoe doe je dat? Ik, kan me, ik geloof dat ik me heel goed kan, heel goed kan uh, concentreren op wat ik moet uh, doen. Ik kan veel aan. Ik vind uh, regisseren uh, zwaarder dan bijvoorbeeld uh, vergaderen. Ik heb vergaderen. Um, uh, eigenlijk uh, beschouw ik dat niet als werk. Het gaat woest toe, dat regisseren. Krijg je, krijg je de indruk van uh, veel. Ja, dat gewoon veel schelden tegen die acteurs heb ik de indruk. Nee, helemaal veel boos niet. Veel booswoorden. nee, nee. nee. Nee. nee vind ik het is dat... wel heel intensief. Het is wel heel, het is ja. heel emotioneel allemaal. Ja, maar dat komt omdat ze zelf het hele lichaam en de geest moet spelen. Het is niet een, een verhaaltje. Het is niet zoals jij en ik af en toe iets maken. Dan ben je er zelf een beetje buiten. Ja. Dan kun je buiten blijven. Maar dat, dat als je met je hele lichaam en zijn op het toneel staat... dan moet je het zijn. Dan kun je niet langs. Ja. En dus is het ook heel intensief als daar iets moet ontstaan wat bijzonder is. De dus vergissing je... is vaak dat mensen ja. denken dat toneel uh, fictief uh, leven is. Dat is het niet. Het is verhevigd leven, zou ik willen zeggen, ja, voor een uit. acteur. Ja. De, de echt goede ja. acteur, zeg maar, uh, verhevigd op het moment dat hij op het toneel staat zijn eigen leven. Een van de mooiste scènes is misschien dat een aantal acteurs die, die uh, met Johan Simons gewerkt hebben onder hem geperkt hebben, uh, weer Johan imiteren, weer Johan spelen. Waarom, waarom is dat hier een van dit huizen? Mm, ik was eindrecteur van Allemaal Theater, een twaalfdelige serie over theater. En toen merkte ik dat uh, de dat gesprekken, uh, Jeroen Krabbe deed die gesprekken... met topacteurs, hè, nou, door de vijftig door de jaar heen ongeveer, van na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat hij uh, heel, uh, vooral de oudere garde kan heel goed... Iets zijn zonder dat je precies weet wat het is. En dat komt omdat die camera erop staat, denk ik. Maar het aardige is dat ik nu mee heb gemaakt bij de manier van werken van Johan en, uh, en, en deze tijd: dat het op een andere manier gaat en dat het over een heel andere onderwerp ook gaat. Het is niet een. Uh, het is echt zo intensief dat je. Dat ik, ik werd ook heel jaloers van de manier van werken. Omdat het zo met elkaar optrekken is. En het is vriendschap, doorwerken en echt waar... Een enorme passie, hè? Ja, en weinig geld verdienen. Dat is echt wel vind ik ook heel erg, dat vist ik ook niet. En waar werd toch... het meest jaloers op, dat weinig geld verdienen? Of? Nee, dat is <lacht> voor niemand leuk. Maar ik was wel jaloers op de vitaliteit en de collegialiteit... van het met elkaar optrekken en doorgaan. Want er is geen, je mag geen dag verliezen. Je moet binnen een paar maanden toch weer heel iets bijzonders maken. Laat, laten we even luisteren naar een fragment van de documentaire... waarin ja, acteurs uh, Johan zijn. <lacht> Ja, uh, ik, ik, ik, dat weet ik allemaal niet, hè, godverdomme. Weet je wat het is? Het moet, ehm... Uh, nou ja, uh, doe het nog een keer. Doe het dan nog maar. Ja, ik weet het, ja. Ik weet het wel, maar ik, ik weet het dus niet. Waarom doe ik dit. Ik kan het helemaal niet. Elsie wordt wakker. Uh. Ik kan. Het. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het echt niet. Ik moet slapen. Echt niet, zeg eens wat. Zeg, zeg dat het goed komt, zeg dat het goed komt. Komt goed, Johan, ga maar slapen, Het komt echt goed. Ik, oh, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het wel. je Vorige keer kon je het ook, je kan het echt. En het waren achterin volgens Wim oproep Pierre Bokma en, en uh, Johan Simons... en vrouw, Elsie de Brouwen, Ja, die zeggen, je, je kunt het best. Je, de, de, de, moeten ze dat vaak zeggen, Johan Simons, je kunt het best... Nou, kijk, als je een regisseur bent, of in mijn geval dan intendant en regisseur... dan uh, moet je natuurlijk de hele dag groot houden. En uh, dan ben je blij. Want je hebt in een productie altijd een fase waarin je, het, waarin je een doorloop hebt gehad... zo de laatste week, dat je het echt helemaal niet meer weet... en dat je denkt, dit wordt echt verschrikkelijk, dit wordt een ram, nu val ik door de mand... En uh, ja, vaarlangst. Dan, uh, af, ja, enorme faalangst. Doodsangst, faalangst, alles. En uh, ja, dan, dat kan je niet... Dat kan je, als je kapitein bent van een schip, dan kan je niet zelf in paniek raken. Dat gaat niet, maar s'nachts in je bedje met je vrouw erbij... mag je, wel even, maar hou je mag dan, wel even pijn hebben. Je hebt opera's in Parijs gemaakt, nu de Münchener Kammerspielen. Niet het eerste beste gezelschap van uh, Europa. En dan dan hou, hou je die angst van, alles gaat mis? Ja. Ja, maar ik ga er nu voor in therapie. <lacht> nee, het is echt zo. Nee, want ik word er een beetje gek van. Ik bedoel, het is belachelijk dat ik dat heb. Wat dat betreft heeft de film van Irene van Dit Huis er nu al geholpen. U gaat in the therapie. Ja, ja absoluut. Uh, Irene van Dit Huis weer even. Er lijkt een verborgen boodschap in de film te zitten. Maar misschien haal ik die eruit. van... Uh... Uh, de, de, ga naar Duitsland, ga naar München, want daar bestaat nog echt toneel. Uh, daar kun je nog over de plaats van de vreemdeling uh, praten... zonder voor Linkse Kerk te worden uitgemaakt. Dat is, is dat de boodschap? Nee, maar het valt me wel op dat uh, in België, Frankrijk en Duitsland... mensen uh, meer met theater bezig zijn als een iets wat gewoon bij het leven hoort. En dat is wel anders dan toch in Nederland. En, en uh, ja, het ja, is echt een totaal verschil. En ik denk ook dat de, de opleiding op de scholen, de educatie en de vorming... de algemene vorming daar toch heel anders in elkaar steekt. En waardoor de mensen ook beter begrijpen wat, wat geschiedenis is. En niet in de zin van cijfertjes, maar wat bewegingen zijn van mensen. En gedachten goed in een bepaalde periode en angsten en verraad. En dat zit op een ander niveau eigenlijk allemaal. En, en dat merk je ook, want ik was dus... Hotels ervoor hebben wij dus ook gefilmd, wat morgenavond hier in Amsterdam is en overmorgen. En aan het einde was er echt een uh, applaus van twaalf minuten. En dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat, dat is, het is zo bijzonder om dat mee te maken. Dat je mensen en dan gaan ze na een half uurtje pauze, gaan ze daarna weer allemaal naar een uur concert luisteren. En dan gaat echt iedereen, die gaan niet zitten drinken en praten... Het ja. is dus echt, er zitten dus gewoon plotseling 600 mensen in de ene zaal. Leven later zitten er 800 mensen in de andere zaal. Dat is dan s'avonds om half twaalf afgelopen. Dus eigenlijk is dat toch wel, ja, jammer. Ik, ja ik, ik vond het echt heel opvallend. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat, um, dat die stukken en dat de mensen een beetje uitwisselen. En ook dat jonge studenten begrijpen dat ze misschien toch ook wel eens een beetje buiten die grenzen moeten gaan kijken. En, is... Hotel Savoy heet het toneelstuk. Morgen en overmorgen in de stad Schouwburg en het Amsterdamse Leidseplein. Iedereen eh, van dit huis de documentaire is dinsdag, hè? Dinsdagavond om 11 uur. En zondag om tien over vijf middags. Op Nederland 2. Volgende week zondag. Hè? En hij heet zeg dat het goed komt. En, en... Hij heet Johan Simons. Dubbele punt: zeg dat het goed komt. En, en dat is wat u altijd zegt tegen uw vrouw Elsie de Brouwer, meneer Simons. Dat zeg ik, uh, zeg dat het goed komt. Ja, dat komt bij elke productie wel voor, ja. Het is ja. een prachtige film. Dankjewel. Mensen moeten maar gaan kijken. Dank jullie voor het gesprek. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. En volgende week wo woensdagavond is de grote finale van de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Bijna 10.000 gedichten werden ingezonden, ongelooflijk. En elke avond sluiten we onder leiding van John Jans van Galen af. met een van de kanshebbers op de overwinning. Luister naar de voordracht en de analyse van gedicht nummer 7539 door zanger Huub van der Lubbe. 24 mei. Urenlang zaten we samen in de vlinderstoel. Kijk papa, daar vliegt een eituig. Ik vergeet nooit dat mijn vader die dag op zijn knieën voor mij ging zitten... en hard begon te huilen. Erg vond ik ook dat we niet alleen waren. Ik ben de dochter van de man die vijf uren lang naakt dakpannen van een dak heeft staan gooien. Sindsdien vraag ik me af wat je allemaal wel niet kunt doen in vijf uren. Tja... Het begint idyllisch met die vlinderstoel. Maar dan? Ja, het is een raadselachtig gedicht. En ik weet ook niet helemaal precies wat ik hier uh, van moet denken. Maar het, het brengt wel een soort emotie. En het brengt een groot idee van wanhoop over. Ja. Uh, en dat zit aan beide kanten. Want de vader uh, die heeft zijn uh, ja, moeilijke momenten gehad... Als je het vijf uren lang naakt dakpannen van het dak staat gooien... Dat is, dan, je, ja, nou, dan is het niet helemaal goed met je, denk ik. Maar de dochter die kan er ook wat van. Want die opent eigenlijk meteen het gedicht met... kijk, papa, daar vliegt een eituig. Ja. Ik weet niet wat ik daarvan ja, moet maken. Nee, wou ik je vragen. Maar dat is... Ik weet het niet. Nee. Ik, denk, ja, ik denk aan een, een, een vervoersmiddel in de vorm van een ei, ja... ja. Ik zou het niet weten. Denk je dat het autobiografisch is? Dat, dat gevoel heb ik wel. Omdat alles ja. heel spe ja. specifiek op de persoon is. Uh, ook op de vader. Um, die dag gaat haar vader op, op zijn knieën voor haar zitten. En hard huilen. Dat vind ik een aangrijpend beeld. Ja. En die volgende zin vind ik dan ook heel erg goed. Erg vond ik ook dat we niet alleen waren. Kijk, als je dat... Nou, je mag delen met je vader in een, in een soort, op een intieme manier waar niemand bij is. Dan is het ook nog heel waardevol. Maar als er iemand je in de gaten houdt, lijkt het bijna wel. De, de, de ideeën van een psychiatrische inrichting. Het verplegend inricht, personeel, Precies, ja. dat dringt zich op. Ja, dat wordt, dat wordt vervelend. Dat wordt, en dan is, zit hij daar misschien wel vanwege die vijf uur lang dakpannen naar beneden uh, ja. gooien in zijn blootje. Aangrijpend gedicht. Ja, zeker. Dankjewel, Hup van der Lubbe. Dat was John Jansen van Galen. Morgen uiteraard weer een gedicht. Morgen wordt met het oog op morgen gepresenteerd door Thijs van der Brink. Straks begint op deze zender Casa Luna van de NGV. En daar gaat ze een interview houden met Quirijn Bolle. Hij is de oprichter van de biologische winkelketen Markt. Met vestigingen in Amsterdam en Haarlem. En ze willen een soort marktplaats zijn... waar boeren hun met passie geteelde producten te koop aanbieden. Passie. Net zo groot als die bij de acteurs van regisseur Johan Simons, denk ik. Goeienacht. Als ik een sigarette... glaas in steen. Hoi, Annemarie. Je draait fantastisch mee op de brandweerauto. Je staat echt je mannetje. Vriendelijke groet van Sjaak. te gek zeg. Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl Ellen, die was echt het, is echt het tegenovergestelde van mij. Ik wil altijd alles van tevoren geregeld hebben. Maar zij kon gewoon alles, kan gewoon alles op zijn beloop laten.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 dit is een boodschap van Sieren.